Het is liefde een theater Het is als dwalen in een grote vreemde stad Ben je twintig en onstuimig als het water Met iedere dag een grote liefde op je pad Op je dertigste is liefde net als spelen Een spel van vreugde en een spel van droevenis Maar ben je veertig, dan begint pas goed het leven Dan voel je voor het eerst wat liefde is is het leven steeds weer een mysterie Ieder jaar en iedere maand en ieder uur Ja, zo is het leven steeds weer een mysterie Maar het blijft altijd een avontuur In de lente van je leven zijn er vragen Moment geen antwoord nog op is Met de zomertijd verdwijnt voorgoed het vage Dan weet je zeker zoveel keer had ik het mis In de herfst hoef je al echt niets meer te weten Al geluk en tegenspoed is klare wijn In de winter wil je alles weer vergeten En zou je graag weer zestien willen zijn Ja zo is het leven steeds weer een mysterie